12 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bas van Berven en Bert van Sloten. Goedemiddag en welkom bij die Radio 1 Sportzomer. Met een week van nieuws, achtergronden bij het nieuws en sport. Dit uur een debat over de aanpak van namaakproducten. die ons met name vanuit China overspoelen. Maar eerst dat NOS-nieuws. Gert kluk. Het toekennen van insignes aan de militairen die betrokken waren... bij het einde van de treinkaping in de punten in 1977... valt bij veel partijen verkeerd. Men is de Heerlijk kondigde deze week aan dat er een onderscheiding komt. Leider Kommer van de militaire actie van destijds zal die weigeren. Hij vindt het ethisch onjuist dat er een onderscheiding komt... voor militairen die op burgers moesten schieten. De Molukse regering in ballingschap noemt het insigne ongepast en schandalig. De Molukkers vinden nog altijd dat er te veel geweld werd gebruikt. De vorige commandant der strijdkrachten en toenmalig straaljagerpiloot Berlijn noemt het insigne heel ongelukkig en eenzijdig, omdat het verdriet van de Molukse gemeenschap wordt genegeerd. In 1977 werd na een kaping van bijna drie weken de trein in de punt doorzeefd met kogels. De zes kapers en twee treinpassagiers kwamen om het leven. In het oosten van Afghanistan zijn vier Franse NAVO-militairen gedood door opstandelingen. Vijf Fransen raakten gewond. Het incident speelde zich af in de provincie Kapisa. Vermoedelijk was het een zelfmoordaanslag. Frankrijk heeft aangekondigd dat het de meeste van zijn 3400 militairen... eind dit jaar uit Afghanistan terugtrekt. Dat is twee jaar eerder dan het schema dat de NAVO aanhoudt voor de terugtrekking. Zo meer hierover over de aanslag van de Franse militairen... met correspondent Lucas Waagmeester. Ruim een miljoen klanten van Vodafone konden vanochtend niet bellen en internetten. Een kwart van het totaal aantal mobiele klanten had er last van. De storing duurde van vijf tot tien... De oorzaak van de storing is niet duidelijk. Volgens Vodafone was het niet nodig om het backup systeem in gang te zetten. Nog om vijf uur ontstonden deze problemen. Um, en we zagen ook heel snel dat de problemen... Uh, tenminste dat de omstandigheden beter werden, klanten uh, werden weer uh, bereikbaar... Uh, en konden zodoende ook weer bellen. Dus we vonden het niet uh, noodzakelijk om de back-up-systeem in gang te zetten. Begin april leidde brand in een netwerkcentrale in Rotterdam... tot een daglange storing bij Vodafone, vooral in de Randstad. Studenten die in een oud gebouw woonden van het Maastad ziekenhuis in Rotterdam... hebben kunnen kijken in patiëntendossiers en andere medische informatie. Het zijn geen gegevens van patiënten die nu nog onder behandeling zijn. Volgens de Maastad zijn er duidelijke afspraken over waar de studenten wel en niet mochten komen. Directeur Westerlaken van het ziekenhuis. Ze liggen achter slot en grendel. Het zijn gegevens die niet direct nodig zijn. We hebben het van twee ziekenhuizen één ziekenhuis gemaakt. Er was een programma om die dingen over te brengen. Het ging om oude data die je voor betreft de directe patiëntenzorg niet nodig hebt. Dus ik ben nog van uh, de opvatting dat als je spullen goed opbergt... achter slot en grendel, grendel, zegt dat je er niet aan mag komen... omdat je op een ander moment die spullen gaat gebruiken... Dat je de, best gedaan hebt. de studenten zeggen dat ze de medische gegevens hebben gevonden... op plaatsen die vrij toegankelijk waren... en dat ze het ziekenhuis daarvan op de hoogte hebben gesteld. Intussen zijn de studenten weg uit de ziekenhuisgebouwen. Dat moest van de gemeente Rotterdam... omdat de bewoning in strijd is met het bestemmingsplan. Het Maastadziekenhuis bekijkt nog of het aangifte doet tegen de studenten. In België is een Koran-docent ontslagen... omdat hij niet de ambulance belde toen een leerling een epileptische aanval kreeg... maar Koranversen ging oplezen... Leerlingen van het Koninklijk Adhanem in Ukkel hadden de islamleraar gewaarschuwd... omdat ze dachten dat hun klasgenoot door de duivel was bezeten. De leraar heeft beroep aangetekend tegen zijn ontslag. De school is openbaar, maar een groot deel van de leerlingen is er moslim. Partijen in het Vlaamse parlement dringen aan op een universitaire opleiding voor islamleerkrachten. Ze noemen de jongste generatie islamdocenten onvoldoende geschoold. Gisteravond hebben gemiddeld 2,6 miljoen Nederlanders gekeken naar Polen Griekenland, de openingswedstrijd van het EK. Het tweede ek duel tussen Rusland en Tsjechië trok 3 miljoen kijkers. De wedstrijden waren daarmee de best bekeken programma's van gisteravond. Ook de andere goed bekeken programma's hadden met het EK te maken. En dan het weer. Het was vanochtend vooral in het noordwesten bewolkt. En ook regende het vanmiddag, maar ook in het westen af en toe zon, Het wordt maximaal 17 graden. AMB verkeersinformatie. Op de A15 Gorkum, Nijmegen staat tussen Tiel West en Tiel 3 kilometer file. Dat heeft te maken met werkzaamheden. De A15 is dit weekend dicht richting Nijmegen. Ook bij Rotterdam wordt gewerkt aan de Van Brinoorbrug. Op de A16 vanuit Breda staat er file voor de brug. De parallelbaan is dicht. Op de hoofdrijbaan staat 3 kilometer. Het is verstandig om voorlopig om te rijden via de Benelux Tunnel. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 En in de Radio 1-sportzomer dit uur... Luc Iking met zijn dagelijkse Twitter-rubriek... ...en een debat met drie Europarlementariërs. Judith Sargentini van GroenLinks, Twan Manders van de VVD... ...en Ria Oom van het CDA... ...over het handelsverdrag tegen Nama-producten Acta. Meneer Manders, op afstand vanaf de golfbaan bij ons. We gaan het zo hebben over nepproducten, meneer Manders. Zijn er al Chinese golfballen en golfclubs gesignaleerd bij u? We hebben de... Ik, de, ik denk het niet. Nee, nee nog niet. Nee. <laughs> Ruud Bosgraaf is van Amnesty International. En hij praat ons bij hoe zijn organisatie tijdens het EK voetbal... de vinger aan de pols houdt op het gebied van de schending van mensenrechten. Heeft u ook daarvoor, meneer Bosgraaf, speciaal iemand gestationeerd in, o in Oekraïne? Jazeker. Een van onze vertegenwoordigers, Max Tukker, die zit daar een, een paar maanden... en houdt alles in de gaten. Goed, gaan we zo over verder praten. U luistert naar Radio 1 Sportzomer met Bert van Sloten en Bas van Werven. Er vier militairen, vier Franse militairen... zijn vanochtend omgekomen in Afghanistan. Ze zijn waarschijnlijk het slachtoffer van een zelfmoordaanslag. Afghanistan beleeft opnieuw een aantal gewelddadige weken. Gaan we over praten met correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, het is het zoveelste incident deze week. Het lijkt zich wel uh, te stapelen. Wat is er gebeurd vanochtend? Ja, gasten... de cynici rond die oorlog in Afghanistan... die krijgen weer met dogenloos gelijk eigenlijk. Hè? In de provincie Kapisa, niet heel ver van de hoofdstad Kabul... Uh, zijn die Fransen tijdens een patrouille benaderd door iemand in een boerka. Dat zijn de berichten althans van lokale autoriteiten daar. En die persoon die verstopt zich dus in een boerka en heeft een zelfmoordpom uh, laten afgaan. Uh, ook een onduidelijk aantal Afghaanse militairen, de Westerse troepen die patrouilleren tegenwoordig... Hè, bijna altijd samen met Afghanen, uh, is daarbij omgekomen. De Taliban eisen die aanslag op, hebben zelf uh, over 12 Franse doden... Nou, Meestal overdrijven ze met een factor drie ongeveer, dus dat klopt wel. De NAVO bevestigt het ook net. De dood van deze vier jongens zet het aantal Franse doden op 87 in Afghanistan. Die strijd in dat land ja, die lijkt maar niet tot bedaren te willen komen. Ja, en dat terwijl die missie in Frankrijk al bijzonder impopulair was en is. Denk je dat er een verband is? Ja, het, kijk, ja, niet onbelangrijk detail bij deze aanslag is dat uh, in januari uh, ook vier Franse militairen omkwamen in Capissa, in diezelfde provincie. En dat, toen, uh, dat was toen de aanleiding voor president Ni Nicolas Sarkozy, die toen nog de Franse president was, uh, om uh, de vervroegde terugtrekking uit Afghanistan aan te kondigen. Uh, de Fransen hebben uh, 3.300 militairen in Afghanistan. spelen een belangrijke rol bij het controleren van delen van het land daar in het oosten. Het opleiden van het Afghaanse veiligheidsapparaat. Hè? Uh, maar zij willen dus twee jaar eerder dan het geplande vertrek van de NAVO het voor gezien houden. Dat is ontzettend pijnlijk voor de, voor de NAVO, voor de ISAF-missie. Uh, die probeert natuurlijk vooral te voorkomen dat andere lidstaten het Franse voorbeeld gaan volgen. Want Frankrijk is natuurlijk niet het enige land dat echt... Klaar is met die oorlog. Hè. We weten daar zelf ook alles van met onze missie in Kunduz. Jonge jongens die omkomen in Afghanistan. Het is in westerse landen, in westerse parlementen, steeds moeilijker uit te leggen. Ja, Vier Franse militairen dus zijn vanochtend omgekomen in Afghanistan. Dankjewel, Lucas Waagmeester. De leving ging net nog minutenlang door. <laughs> oh ja, kom of Was dat Santana uit 1971? Radio 1. Sportzomer tweets. En aangeschoven is collega Luc, die op Twitter speurt naar interessante berichten over sport. Nou, Luc, tint op het al op Twitter over die wedstrijd van vanavond. <lacht> nou, van Denemarken. zeker, zeker. Ja? Het EK is begonnen, merk je heel erg op Twitter. Vandaag staat echt alles in het teken van die eerste wedstrijd van ons. Hashtag netden, hashtag matchday, hashtag Denen, hashtag Garkov, hashtag hup, Holland hup. <lacht> En ook vooruit hashtag Guusmeeuwers. Het is allemaal trending topic. En natuurlijk wordt er ook druk nagepraat over gisteren. Polen speelde de eerste wedstrijd gelijk tegen Griekenland. Ronald en Frank de Boer die twitterden dat ze in slaap vielen na de eerste. De rode kaart. Rusland won overtuigend van de Tsjechen. En Rusland wordt gecoacht door Dick Advocaat. Of eigenlijk door Dirk Advocaat, zoals het titeltje op televisie hier was. En dat zorgde voor heel veel tweet-hilariteit. Mensen vroegen zich af waarom de broer van Dick Advocaat op de bank zat. En veel mensen vonden het prutswerk van de UEFA. Toch klopte dat wel degelijk, want Dick Advocaat heet voluit. Dick, Dirk Nicolaas Advocaat. En dan is zijn roepnaam Dick. Maar in een internationaal toernooi, dat staat een beetje lullig. Dan, over de wedstrijd was iedereen heel erg positief. Politiek commentator Ron Frezen maakte zich via Ed Ron Vrezen nu al druk. Volgens hem staat ons één ding te doen: eerst te worden in onze pool. Anders spelen we de kwartfinale tegen Rusland. En verder heel veel complimenten voor het goede spel. En sportpresentator Jeroen Stompos... die rekent zich nu al rijk door er feintjes op te wijzen dat Rusland in zijn EK-pool in de finale staat. En dat was ook wel wat verbazing, want bij een 2 Voorsprong op Tsjechië vroegen veel mensen zich af waarom advocaat niet zijn topspits wisselden voor een Russische variant van Paul Bosveld. ek trauma was dat van heel lang geleden. Dan, eh, er werd ook gereld na de wedstrijd, supporters van Rusland en Tsjechië gingen met elkaar op de vuist in de gangen van het stadion. Gingen hard aan toe. Uiteindelijk viel het wel mee. Het filmpje werd onder andere getweet door Ed T. van Groningen. Dat was allemaal gisteren. Vandaag is zo ontzettend veel belangrijk. Nederland speelt dus tegen Denemarken. En de spelers hebben er zin in. Rafael van der Vaat tweet: Here we are in Garkov. Getting ready for tomorrow's game against Denmark. Klaas-Jan Huntelaar is niet zo'n heel erg talenwonder en tweet hetzelfde alleen dan in het Nederlands. En Nigel de Jong die bedankt op zijn Twitter zijn Manchester City teamgenoten die hem succes wensen. En hij doet dat met een welgemeende: Thanks, Braid, en Thanks, amigo. En Gregory van der Wiel die liet ook van zich horen, hij is namelijk excited. Ja, happy birthday Vartello zegt Rodney Snijder. Umberto Tan die zegt laten we hopen dat de jarige Snijder en zijn collega's een mooi feest in gedachten voor ons hebben. En Elia die zegt gefeliciteerd Snijder kapot maken vandaag, hashtag baas. Wesley Snijder is dus jarig, hij wordt 28. Oh ja, ik is niet zo heel erg hoog, sorry. Uh, een beetje pijnlijk is dat. Snyder, die bedankt trouwens iedereen op zijn Twitter voor alle felicitaties. Veel grappen zijn er ook, uiteraard. Volgens enkele twitteraars laat zijn vrouw Jolante... Wesley vandaag op ware groot op haar rug tatoeëren. En dan nog één tweet. Donald Duck, de echte, die zegt... Verhip, ik ben op dezelfde dag jarig vandaag dus als Wesley Snyder. Is dat nou een goed of een slecht teken voor vanavond? De echte Donald Duck. We gaan het afwachten. Zometeen meer tweets, rond half vijf ongeveer. Voetballers die zijn dan wel uitgetwitterd, verwacht ik... Zo het is namelijk anderhalf uur voor de aftrap. Tot straks. Dankjewel. Luc. Ikink. Vandaag is een Europa-wijde actiedag tegen ACTA. Dat is een handelsverdrag ter bestrijding van namaakproducten. En dat kan van alles zijn, van tasjes en liedjes tot zaden en medicijnen. Daarbij gaat een vrijheid verloren, wordt de markt wel bescherpt... tegen netproducten uit bijvoorbeeld China. Althans, dat is het idee. Want het is nog maar de vraag of het verdrag er echt komt nu... de kritiek steeds groter worden. Word, we gaan erover debatteren met drie Europarlementariërs. CDA Ria Ome, VVD van Manders en Judith Sargentini van GroenLinks. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Meneer Manders, u zit uh, op de golfbaan uh, samen met mevrouw Omen op één stoel? Bijna op één stoel. We zijn het wel samen eens. Nou. Oh, uh, nou. Leg we we met we met het leg, leg, even <laughs> uit. Dat zullen we ook zien. Nou, vertel maar, waarom bent <laughs> u het niet eens met meneer Manders, mevrouw Omen? Uh, nou, meneer Manders zal eerst, uh, zal eerst vertellen van wat, er, uh, wat er precies aan de hand is. Maar ik denk dat Acta dood is. Waarom? Omdat ik wel zeer ben voor het beschermen van de rechten. De eigendomsrechten op alle mogelijke terreinen. Dat ik ook graag uitgezocht had willen zien. De manier waarop we dat doen. Of we inderdaad niks hoeven te veranderen aan de Europese wetgeving. Of acta niks verandert aan de Europese wetgeving. Ja. Maar ik zie ook dat mijn dertig landen het op dit moment ondertekend hebben. En dat die werelddelen die erg van belang zijn... Uh, voor ons, omdat ze heel vaak het eigendomsrecht schenden. Nee, maar ik, ik, ik even. de Chinezen en de India's, daarom ja. denk ik dat ACTA dood is. Ja, precies. Nou, okay. dat, dat, dat hadden we al even onthouden. Ja, ja, Acta, is Acta, dood. ACTA is dood. Nou, wat is dat ACTA nou precies? Dat is een, een, een verdrag eigenlijk van een aantal staten die hebben gezegd: we willen namaakproducten bij de grenzen weren. Uh, daar zitten allerlei grote landen bij die zelf heel veel ontwikkelen, veel geld erin stoppen. Uh, meneer Manders van de VVD, uh, uh, naast mevrouw Ome en niet op dezelfde stoel zo te horen. U bent voor dat ACTA, hè? Nou, ik ben inhoudelijk voor ACTA. Uh, het gaat over 1,6 biljoen uh, euro per jaar aan namaakartikelen... En met name Europese artikelen. Dus het gaat in kosten van de Europese werkgelegenheid. Mm -hmm. Ik heb het verdrag bestudeerd als oud-advocaat. Ik zie geen enkele bedreiging voor het internet persoonlijk. Uh, en men doelt dan op artikel 27. Maar... Het is zo slecht gecommuniceerd uh, dat het er gaat komen en er is een bepaalde maatschappelijke onrust oh. ontstaan. Jongens, we gaan jullie even onderbreken, je... want we hebben iets belangrijks. Er is een spookrijder gesignaleerd. In het zuiden van het land op de A76, Belgische grens Heerlen. Daar komt u tussen knap Kerens Heide en Knopften-Essen een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer die spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Herhaling op de A76, Belgische grens Heerlen. Daar komt u tussen knop het Keerens Heide en Knopften Essen een spookrijder tegemoet. Terug naar VWR Meneer Manders, u begon net met een heel uh, betoog over het feit... dat u uh, het ACTA-verdrag bestudeerd heeft, het we te weinig gecommuniceerd uh, is nee, geworden. het is door de Europese Commissie heel slecht gecommuniceerd. Ja. En er is een bepaalde maatschappelijke onrust ontstaan... dat het een bedreiging zou zijn voor de vrijheid op internet... waar ik zelf heel erg voor ben. En dan, als er maatschappelijke onrust ontstaat... dan moet je iets niet doordrukken als politiek. Dan moet je terugtrekken en hm. het herschrijven en beter communiceren. Maar bent u nou voor of tegen het handelsverdrag in Groos en Gansen? Ik ben inhoudelijk voor het verdrag, want ja. uh, dat betekent... Ja, ja. Uh, maar China uiteindelijk vraagt ik iemand om uw hand op te steken. Bent u dan voor of bent u tegen? dan ben ik tegen, omdat er maatschappelijke onrust is ontstaan... waardoor je het niet kunt doordrukken. Maar uiteindelijk moet je dan toch met bestrijding van namaakartikelen komen. Het gaat tenslotte over 1,6 nee, miljard aan werkgelegenheid. Precies, ik begrijp het. Maar hier, mevrouw Sargentini uh, van GroenLinks. Uh, de handjes gingen de lucht hier meteen. Ja, Natuurlijk, ik hoor hier nu CDA en VVD zeggen... Uh, we geven het op, we begrijpen dat ACTA dood is. Uh, een beetje meesmuilend van het soort, het is niet goed uitgelegd... maar uh, jarenlang hebben linkse partijen en, uh, en veel burgers... in Europa geprotesteerd tegen ACTA, mm -hmm. omdat het wel degelijk ingrijpt op onze vrijheid op het internet. He, internet service providers wordt gevraagd om hun klanten te bestuderen en te kijken wat wij allemaal op internet doen. Het heeft consequenties voor medicijnen in ontwikkelingslanden. Het gaat niet alleen maar over het namaaktasje uit China. Het gaat eigenlijk juist om onze vrijheid op internet en, en, de, uh, uh, en, de, en de grootkapitaal uit de VS, als ik dat ouderwetse woord mag gebruiken. Ja, maar Wie bedoelt u daarmee? Ik bedoel Virgin, ik bedoel Hollywood. Die proberen hun, uh, hun investeringen te beschermen. Maar de, de manier waarop ze het doen, betekent dat burgers gewoon gecontroleerd gaan worden dat uh, uh, service providers, internet service ja. providers, politieagenten zijn. Ja, maar goed, na, na ik, deze prachtige prachtig rondom de tekst Naar mag even iets uh, terugzeggen? Ja. Nee, want mevrouw Sargentini, uh, vergis zich, want je kunt alleen maar via het openbaar ministerie uh, aan de provider vragen wie de aanbieder is van het gestolen of Voordat we helemaal de techniek 20. ingaan, ik Wacht even, voordat we helemaal de techniek ingaan, ik ja. wil even iets vaststellen. Er zijn er nu drie tegen. Wat betekent dit nu eigenlijk politiek gesproken? Ja, ja. dit is... Uh, er komt nog een stemming in het Europees Parlement uh, eind juni, begin juli. De Tweede Kamer, inclusief trouwens de VVD, heeft al nee gezegd. En daarmee, als wij de stemming in het, uh, in het parlement halen... dus als het parlement mm -hmm. nee zegt, is hier een, uh, een handelsverdrag dood. En moeten ze opnieuw ja, maar... aan tafel gaan zitten om te onderhandelen. Is dat is dat goed is nieuws. Nou precies, dat is nou, dat is nou precies wat ik altijd gewild heb, dat ik precies geweten zou hebben... Van, ook van het Europees Hof van Justitie... van wat is het veilen nu aan dit verdrag... omdat dan heronderhandeld kan worden. Waar het mij om gaat is dat we eigendommen, ook trooien... dat we die beschermen, maar dat vervolgens... de vrijheden van een burger ook niet aangetast mogen worden. Maar soms moeten we de vrijheid eigendommen ook niet beschermen. Van, nee, maar de vrij... Ja, wel. De vrijheid van, van de ene burger om het eigendom van de ander aan te tasten... Kan natuurlijk, kan natuurlijk nooit uh, geaccepteerd worden. Ja. Als ik nu als architect iets maak... en vervolgens wordt het nagemaakt door iemand anders... en die iemand anders, die architect, die heeft er veel werk aan verricht... dan schaden we de werkgelegenheid. Dat moeten we niet doen. Het gaat over 1,6, dus 1600 miljard euro. Met name aan Europese producten die worden nagemaakt. Dat betekent wel ten koste van onze werkgelegenheid... want het wordt gemaakt in China. Ik, en als je dan al markt wegneemt... China? Pas het maar de even af. Boom. Toch, we gaan Dan, er nu even over. Mevrouw okay, Sargentini, okay. u zei net iets over het grootkapitaal. Laten we even, een, een, een, een, de farmaceutische industrie in Amerika maken mooie pillen. Hebben aidsremmers uh, lang aan ontwikkeld. Twintig jaar krijgen ze een octrooi. En ze pompen daar heel veel miljoen in. Uh, ja, ze willen hun eigendom beschermen. Ik ga nu even op de stoel zitten van die ja. fabrikant. Hè? Ja. Uh, en u zegt, nee, dat moet je vrijgeven. Er zijn ook aidsremmers die geproduceerd worden in India. En daar geldt uh, geen uh, octrooirecht op deze dingen. En India's overheid exporteert die... Uh, AIDSremmers naar Afrika en daar worden heel veel mensenlevens mee gered. Ik vind dat maar je in Europa we hebben, daar Europa op, we hebben geen... op daarvoor regels gesteld. Dat we hebben op valt... daarvoor regels gesteld. Sorry mevrouw er we worden nog steeds gesteld. medicijnen nee, in de Rotterdamse haven onderweg naar ho, Europa, ho, ho ho ho ho ho en nog een keer ho. <laughs> Uh, ik nee, zal even een keer de spelregels uitleggen. Uh, als één ja. iemand uh, het woord heeft, dan mag de ander proberen hem te onderbreken. Maar als dit lukt, niet met z'n tweeën door elkaar praten. Ik ben, ervan, ik ben van mening dat als een Amerikaans bedrijf... zijn spullen op de Europese markt wil verkopen... dat we er natuurlijk netjes op het octrooi letten. Maar we gaan niet uh, Afrikaanse landen laten betalen... voor het verder doorontwikkelen van medicijnen voor kaalheid of slapeloosheid. En als die Amerikaanse farmaceuten nou eens een keer tijd en geld zouden investeren in het ontwikkelen van medicijnen voor Afrikaanse landen... bijvoorbeeld tuberculosis, dan valt er weer te praten. Maar nu is het zo dat we eigenlijk hele bevolkingsgroepen... de kans ontnemen om betaalbare medicijnen tegen Waar AIDS het? te kopen. Oké, okay, maar Mevrouw we kunnen nu constateren... Mevrouw Sargentini... Nee, mevrouw. We mevrouw me me moet toch weten, weten dat de Afrikanen. Ja, Van ja, ja, de, wel, de Afrikanen heel... hebben de mogelijkheid gekregen om zelf hun medicijnen te ontwikkelen. Maar waar het fout gaat, is als die Afrikanen dan vervolgens die medicijnen weer terug weer exporteren naar Amerika of Europa, en waar dat wel een op door gaat. Nee. Nee, maar dat gebeurt op grote schaal, mevrouw Sargentini. En dan dat willen ja. we nou juist niet. Ja, nu gaat u... Dat zegt u net met die Rotterdammers? U bent nu met z'n allen uh, tegen het uh, ACTA-verdrag, maar een vervolgstap daarop. Daar ontstaat nu al weer ruzie over. Ik begrijp best dat we de, hè, we gaan nu de Europese grenzen gaan we dicht houden. Alles wat er buiten gebeurt niet. Mevrouw Zagantini, hoe moet ik dat zien? Nou, kijk, ACTA is als ik uh, mijn collega's ook, uh, als ik op mag vertrouwen dat mijn collega's in het Europees Parlement uh, binnenkort nee zeggen, dan is ACTA dood en dan moet er gewoon opnieuw onderhandeld worden. En dan zou ik graag in die nieuwe onderhandeling zien dat we gaan kijken hoe we de burgers in Europa kunnen beschermen tegen, tegen controle die niet nodig is. En dat we gaan kijken naar andere manieren waarop eigenlijk mensen hun geld verdienen. Bijvoorbeeld in de muziek En dan moeten we in Europa ik gaan ik onderhandelen met de, met de christelijke fracties en met de, met de liberalen. Nou, het is eigenlijk dat daar... Europa moet gaan onderhandelen met Amerika opnieuw. Hmm. Maar ACTA is dood. Dat, daar ben ik het wel mee eens. Maar in Europa verandert qua bescherming niets. Dus wat wij zouden doen met ACTA... is een groot aantal andere landen in de wereld... Uh, de markt vermoeilijken voor namaakproducten... en met name voor Europese producten. Maar dat is toch dus raar, voor Europa want... verandert er niets. Maar voor Mexico en, uh, en uh, Marokko ook niet. En daar kan het gewoon nog uh, vrij worden uh, verhandeld. En dat is natuurlijk slecht voor de Europese industrie... en slecht voor de Europese economie. En mevrouw die zal direct zeggen... ja, bezuinigen, economische crisis en dergelijke. Maar die heeft hier met name mee te maken dat we een hele hoop geld verliezen aan landen... die als piraten uh, de, de merken wel overnemen die beschermd zijn... en de producten namaken die niet de kwaliteit geven... en daarmee ook een stuk vertrouwen in maar de producten Maar een meneer, meneer Manders, er nee, zit ook een in. Er zit ook een stuk inconsistentie. Hè. Op het moment dat je zegt, ik wil wel de producten, de merken... het uh, auteursrecht wil ik wel beschermen... maar ik vind vervolgens dat ik die burger niet zou mogen controleren... Of men ook die bescherming in acht neemt, vind ik inconsistent. Eigenlijk zegt u gewoon, laat de cello, de UPC, de wannadoe van deze wereld... maar gewoon iedere Nederlandse burger bekijken in wat hij downloadt of uploadt, En dat dan zonder dat daar een rechter of een politieagent tussen is gekomen. En nou een antwoord op meneer Manders. Die zegt, dat betekent dus dat er nog steeds um, uh, namaak op de markt komt. China en India deden al nooit mee met namaak. Uh, met, met acta. anti -namaak. Dus met anti-namaakregels. En we zien ook een heleboel landen die zich in de loop der jaren... ...economisch goed ontwikkeld hebben, omdat ze het niet zo nauw namen met copyright. Zu uh, Zuid-Korea, China, Japan vroeger. Het niet zo strak zijn met copyright leidt tot economische ontwikkeling. Duitsland in de 19e eeuw zelfs. Nou, Laten we het even bij deze eeuw uh, houden. Want meneer Manders, <laughs> dat is natuurlijk wel een probleem... ...dat ze alles namaken in China en uh, India, laat we zeggen, in, in, in Azië. Toen was meneer Manders weg. Maar dat is natuurlijk ook een probleem. Ja, denkt, Alleen dit, het dit is gewoon niet het juiste oh, ja, middel. Meneer Manders is er weer. Heeft u de vraag wel meegekregen? Nee hoor. Nee? Nou, de vraag is: meneer, meneer, het? meneer Manders, uh, het is natuurlijk wel een probleem dat er zo ongelooflijk veel wordt nagemaakt in, in, in Azië, in met name China. Dat is een groot probleem. China wil niet meedoen op dit moment. Want die maken nog heel veel zin economisch afhankelijk van. Met name die namaakproducten. Maar als je de markt voor een heel groot gedeelte in de, in de, in de wereld kunt wegnemen door ACTA. Dan zal die markt kleiner worden. Wordt het moeilijker. Ten tweede. Heel veel Chinese bedrijven nemen nu Europese bedrijven over. Zie Volvo. Als er direct Volvo worden nagemaakt via China. Dan zal de Chinese eigenaar tegen de Chinese regering zeggen. Wij moeten ACTA gaan ondersteunen. Dus uiteindelijk komt het op zijn plaats terecht. Hm. Mevrouw Sarantini. Hoe ziet u dat? Want medicijnen. He, dat is een iets pregnanter dan een, een nagemaakte tas van een uh, Frans modehuis. Zeker als je daar als uh, klant ineens een, een, een doos pillen in handen krijgt... waarvan je denkt dat die van die Zwitserse farmaceut is... maar die is gewoon nagemaakt in China. Dat willen we toch tegen iedere prijs zien te voorkomen. Dat klopt, de import van medicijnen uit, uh, uit, uit China wordt in Europa heel zwaar gecontroleerd. Ik heb er bezwaar tegen dat dat soort medicijnen op de Europese markt verkocht worden. Alleen de consequentie van zo'n voorstel als ACTA is dat China... Naar goede medicijnen, want het is niet alleen maar rotzooi of India, met nette medicijnen... ze niet zo makkelijk meer kan verkopen... in landen die niet zoveel geld hebben. Het gebeurt echt dat er... Dat dat er Chinees, dat er Indische medicijnen... via de Rotterdamse haven... naar Afrika gaan. En die worden daar... vastgehouden, omdat men in Rotterdam zegt... dit is een inbreuk op het intellectueel... eigendom. Mm -hmm. uh, en dan zitten ze dus... in bijvoorbeeld Zuid-Afrika... zonder eetsremmers. Zonder Ik... Maar dat gaan we toch niet doen... omdat wij zeggen... Het is, het, is, het, is, het is onjuist. We hebben nou net aan ontwikkelingslanden de mogelijkheid gegeven... om zonder octrooi zelf medicijnen die ze nodig hebben te produceren. Dat maar is dus wat ze, India wat doet. Niet kan, ja, wat niet kan is dat vervolgens India via de markt van Rotterdam... Er naar Canada of Verenigde Staten of naar Europa diezelfde... Uh, zonder, uh, uh, bescherming gemaakte medicijnen weer gaat exporteren. Dat ben ik dat met met u maakt, eens, dat, dat, dat, dat, is dat is belemmert, namelijk, nee, maar dat belemmert de innovatie. Maar op het moment dat het in Rotterdam binnenkomt, is het al verdacht. En mag het er ook gecontroleerd worden? Maar ik dus ben, niets meer dan dat. Maar, ja, maar ik, het slotwoord is aan, aan de heer ik ben blij dat mevrouw Sargentini ervoor is... dat arme landen uh, slechte kwaliteit medicijnen krijgen... omdat ze zijn nagemaakt, want daar zou ik op tegen zijn. Want ik zou, als ik arm was, zou ik ook de juiste medicijnen willen hebben. Ik zei, het slotwoord was aan Manders. Uh, daar kunt u niet meer op reageren. Uh, de stellingen zijn betrokken. Eén ding is duidelijk. Iedereen heeft gezegd uh, in deze discussie... dat het ACTA-verdrag uh, dood. Dat dat dood is. Ja, u herhaalt het nog eventjes. Maar wel snel terug moeten komen. En precies, met alle al aan. we gaan de discussie niet nog een keertje doen. Stilte. Ja. <laughs> Meneer Manders, ik dank u wel. Mevrouw Ome, ik dank u ook. En veel ja, plezier ja. bij de golfwedstrijd. En mevrouw Santini, ja. dank u ook. Alsjeblieft. Dag. Ja, en we gaan naar het hoofdpunt van het nieuws. Gert Kluk. Dit is Radio 1. In het oosten van Afghanistan zijn vier Franse NAVO-militairen gedood door opstandelingen. Vijf Fransen raakten gewond. Frankrijk heeft aangekondigd dat het de meeste van zijn 3400 militairen eind dit jaar uit Afghanistan terugtrekt. Twee jaar eerder dan het schema dat de NAVO aanhoudt voor de terugtrekking. De PvdA weet nog niet of ze voor de Tweede Kamerverkiezingen een lijstverbinding met de SP aangaat. Aan onze kant is nog niet gesproken over de wenselijkheid van een lijstverbinding met welke linkse of progressieve partij dan ook, zegt een woordvoerder. Het partijbestuur neemt daar binnenkort een besluit over. Vrijdag werd bekend dat het SP-bestuur een lijstverbinding wil met de PvdA. Zo kunnen restzetels terechtkomen bij de linkse partijen, zegt de SP. En het toekennen van insignes aan de militairen die betrokken waren... bij het beëindigen van de Molukse treinkaping in de punten 1977... valt bij veel partijen verkeerd. De commandant die destijds de operatie leidde vindt het ethisch onjuist... dat minister Hille met een onderscheiding komt voor militairen... die op burgers moesten schieten... De vorige commandant der strijdkrachten en toenmalig stralia piloot Berlijn... noemt het in Sienje heel ongelukkig en eenzijdig... omdat het verdriet van de Molukse gemeenschap wordt genegeerd. In 1977 werd na een kaping van bijna drie weken de trein in de punt aangevallen. Zes kapers en twee treinpassagiers kwamen bij de militaire actie om het leven. En dat zijn de hoofdpunten. AMB, verkeersinformatie. Files door werkzaamheden. Op de A15 Gorkum naar Nijmegen, tussen Waddenoooie en Thiel, 4 kilometer. Het staat daar behoorlijk vast. Het heeft te maken met de afsluiting vanaf Thiel richting Nijmegen. Er wordt ook gewerkt op de Ring van Rotterdam dit weekend. Op de A16 vanuit Breda. Het staat daar door een korte file bij de Van Brienoordbrug, 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sport Zomer. Is bekend dat minister Schippers namens ons land op de tribune bij wedstrijden zit van het Nederlands elftal vanavond dus ook bij Nederland-Denemarken. Want zo zegt het kabinet: het begint beter te gaan met de mensenrechten-situatie in Oekraïne. En of Amnesty International dat ook vindt, dat horen we straks. En we uur. gaan ook naar de wijk in Deventer, naar de wijk waar de wieg stond van Bert van Marwijk. Anytime just call and Do you know that when I'm on the road, you were always in my heart, yeah. Anywhere, anytime, I'll show up to glare. All that darkness that you win, now. At times like that, all you do is go. Show some love and affection as attraction and faith Freedom move when you're with me. I like to have you near me. From night and chilly when I say, baby, I'll see you through it. Blended. En ineens afgelopen heerlijk, Times Like Dead, een single van dit voorjaar van hun album Connect Back to the Stars. Het is druk op het water, trouwens ook druk in de studio, want ze mm -hmm. zijn volgens mij iets aan het opbouwen wat we na één uur vast en zeker gaan horen, muziek. Goed, druk op het water, uh, een drukte dus ook voor de KNRM. Veel plekken kwamen watersporters in de problemen. Robert van Balven is van de KNRM. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, veel uh, watersporters kwamen in de uh, problemen. Hebben ze dan niet uh, van het verleden geleerd dat je moet luisteren... naar wanneer het uh, hard gaat waaien? Ja, ja waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk niet. <laughs> uh, ik denk dat dat vooral ook te maken heeft met... Uh, nou, het is het begin van het vaarseizoen, dus mensen hebben ook weer, uh, weer zin... om uh, de boot op te halen uh, nee, zodra het kan te gaan varen. Yeah. En daar, eh, daar lopen ze, ja, gisteren, gisteren was het buitensporig uh, uh, sterke wind. En daar uh, zijn een hoop mensen in problemen gekomen. Ja, ik, ik, ik uh, kondig u aan als KNRM, maar dat is natuurlijk de Nederlandse reddingsmaatschappij, de koninklijke. Um, ja. Dat we dat ook allemaal weer eventjes weten. En voor vandaag, wat is de verwachting? Ja, de verwachting is dat het, het, het blijft in ieder geval nog eventjes uh, stevig waaien. Dus uh, op dit moment is het redelijk rustig voor ons. Uh, er zijn uh, weinig alarmeringen. Maar neem niet weg dat, er, uh, dat het op dit moment nog wel gewoon risicovol is om het water op te gaan. Want op dit moment staat ook het IJsselmeer, Linkracht 7 en langs de Noordzeekust op sommige plekken 8. Ja, als het niet nodig is, gewoon lekker thuis blijven of in de haven. Ja, maar... kan, kan het ook gezellig zijn. Ik dacht vroeger altijd 7-8, dat is wel lekker uh, zeilweer. Je moet pas oppassen bij 12, maar 7-8 is ook al gevaarlijk. Nou ja, kijk, het zit, zit vooral in het begin van het vaarseizoen. Dan uh, heeft nog niet iedereen de, de routines die ze aan het eind van het vaarseizoen hebben. Dus uh, het is ook vaak onhandigheid en weer even wennen uh, te navigeren. In dit geval sterke rukwinden maken het ook uh, ja, dat, je, dat je wat sneller op een zandbank ligt. Met je boot. En uh, nou ja, dat is eigenlijk wat er gisteren aan de orde was. En uh, ja, gisteren was het vooral druk in Zeeland met betrekking tot, uh, tot uh, servers, kaiters. En, uh, ja, dat zijn de jongens en meisjes die ja. ex, uh, precies de wind opzoeken. Ja, ja nou. precies. En die zijn door de lucht gevlogen en die zijn op het strand uh, terechtgekomen. Waren daar veel ongelukken mee? Nou, nee, ze zijn niet uh, door op het strand terechtgekomen, maar gewoon een uh, vermist, uh, st echt sterke wind, waardoor je uh, nou, de kite niet meer kan houden en, uh, en uiteindelijk los moet laten. Nou, dan spoelt er een kite aan en dan uh, is er, uh, de kite er zelf met plank nog niet aanwezig. En dan, uh, ja. Zijn er veel mensen vermist trouwens? Nee, het is gisteren is er, een, is er wel een, een zoektocht geweest... wel redelijk lang in de buurt van, van Oudorp, Stellendam. Uh, nou, daar is uiteindelijk de, de, degene naar wie we op zoek waren... is uh, uh, weer uh, heel uh, en gezond boven, boven water gekomen. Um, uh, maar uh, nee, op dit moment, uh, of tenminste, uh, de... veel mensen vermist, nee. Nee, oké. Okay. Maar eigenlijk is uw oproep... Uh, kaiters, surfers, uh, luister eigenlijk uh, naar ons. Want bij harde wind. het is wel leuk, het is wel prettig, maar niet doen. Nee, ja, ik ken de risico's van de zee. En, en de watertemperatuur is laag, dus onderkoeling is een, is een groot, groot risico. En daarnaast dan ken je je eigen krachten, want de wind is heel erg sterk. En als je een kaart niet kan houden, dan heb je echt een serieus probleem. Dat is duidelijk. Robert van Boven van de KNRM. Vanavond is hij even de belangrijkste man van Nederland op de spits. En natuurlijk Bert van Marwijk, de bondscoach. Eh, onder 16 miljoen bondscoaches, de enige echte kan je zeggen... maar. Hoe begon hij zijn professionele leven? Als klein jongetje, zo'n 50 jaar geleden. Verslaggever Robert Jan Boy zocht in Deventer de wijk op. waar de wieg stond van Bert van Marwijk. En hij ontmoette daar twee jeugdvrienden. Mooi straatje. Het is een, een mooi straatje. Het is een klein straatje. met kleine huisjes. Volkswijkachtig. Ja. Het is een rustig straatje. Hoor de vogeltjes op de achtergrond. En het is nu 2012. Hoe moet het nu wel niet geweest zijn. Ja. Jaren 60, jaren 50, dat vraag je dan een beetje af. En het valt ook op dat, uh, dat Henk, Henkie, Henkie, ja. Henkie Stoter, ja. woont hier op nummer 30. Vroeger op nummer 32. 32. Al tegenover Betters woonde, om dat zo te zeggen. Klopt. Want die woonde op 21. Dat? 21. Nou, dat is pakweg uh, 10, 20 meter. Ja. En dan staat hier ook nog uh, Jacko. Ja, Jacko. Dat is een bijnaam. Dat is een bijnaam. Ik ben geboren op 29, dus in dezelfde straat waar Bert woonde toen. Dus hier staan twee vrienden van Betters. Ja, ik zeg maar Betters. Jullie moesten ook Betters vroeger, ja, toch? Klopt, Betters van Mouwijk. En uh, toen al op hele jonge leeftijd speelden we hier op straat. Want dat komt toen nog uh, vergeleken ja. met de huidige verkeersomstandigheden. Gaat ja. het uh, nou wat minder. Want toen stonden we helemaal geen auto's. Er waren geen auto's uh, gewoon. Waar gaan we naartoe? Want we zijn nu dan vrolijk voor het huis. Ja. Ik stel voor dat we naar de ontmoetingsplaats van de avond gingen... want daar werd het meeste gevoetbald in de speeltuin. Daar gaan we nu naar toe. Hier links, ja. ja. Komen we. Via de Geraniumstraat gaat het door de Begoniastraat. Hier is het Bert van Marrewijkplein. Ja, hier is het Bert van Marrewijkplein. Ja, Marrewijk U uh... ja, moet, moet je voorstellen. Ja. Hier was vroeger de kleine speeltuin. Vroeger, als je naar de speeltuin ging, zat er dan een oppasser... Ja? En als je een bepaalde leeftijd had... mocht je niet in de grote speeltuin... maar moest je in de kleine speeltuin. Aha. Dus dat was hier. Waar nu een, ja, een grasveldje is. Hier een pleintje met wat, uh, wat bankjes. bed van Marrewijkplein. Bordje. Vorig jaar uh, onthuld uh, natuurlijk. Klopt. Uh, ik zie daar rechts nu wel een speeltuin. Maar die was er vroeger dus niet. Ja, die was er vroeger wel. de grote speeltuin. Oh, Dat was de grote speeltuin. Die dat hier. was de grote speeltuin. Je ja. moest je voorstellen... Daar, ja? over de Bloemstraat was de ingang. Hmm. Nou, en dan, uh, daar was de grote speeltuin met een groot voetbalveld. Ja. Groter als wat het nu is. En daar gebeurde het? En daar gebeurde het. En dan staan nu deze twee hier. Op latere leeftijd zijn ze, staan ze nog eens te kijken. En dan zien ze misschien wel de jochies gaan. Echt wel. Zonder meer. Want het was vaste prik. Na het eten, allemaal verzamelen bij de speeltuin... En dan hadden we hele grote ploegen gemaakt. Dan speelden we soms voor 15 tegen 15. Ja. En al een kleiner veld. Dus je kon, moest aardig uit de voet kunnen om je een beetje staande te houden. Ja. En toen is het eigenlijk ook al gebleken dat Bert een van de betere voetballers was. Dat uh, zonder meer. Ja, maar dat wou ook een... vragen. Was dat meteen uh, duidelijk? Ja, je kon duidelijk het verschil zien. Uh, bijvoorbeeld, we speelden ook wel eens met uh, het putjebal. Het beroemde putjebal. Dat ja. speelden zijn broer en ik met z'n tweeën tegen Bert. En dan won hij nog. Ja. Dus 2 tegen één, dan konden we het nog niet redden. Klein mannetje? Uh, snel? Snel. snel. Ja. snel. snel. Ja. Heel snel. Het was heel behendig. Ja. Dat sowieso. En zeer balvaardig natuurlijk. Hè. Dus, want met een kleinere bal, tennisbal moet je ook een aardige techniek onder de knie hebben. Want anders dan lukt dat niet. Uh... Dachten u toen Vanavond, dat kon dus een goede coach worden? Nou, toen had u nog niet zoveel van een coach in zich. <laughs> Je kon nee. wel zien dat het een goede voetballer zou worden, dat, dat zonder nee. meer. Dat, dat was nog even geen aanwijzingen of zo van uh, nee, nee, nee, nee, inzichtachtige nee, nee, nee, dingen? Nee, nee, Toen nee. nog niet. Op die leeftijd wil je alleen maar scoren. En als je hem nou zo ziet op tv, bondscoach? Hè? Doet je wel wat. Ja, ja. vertel. Omdat je hem zo goed hebt gekend. Je kent hem nog wel goed, maar op een gegeven moment is hij toch uit je oog verloren. Wat minder contact heb je? Ja, minder contact. Dat sowieso, ja. Maar het contact is er nog wel. Als we elkaar tegenkomen, dan ja, dat uh, is het, leuk. het gewoon oude jongens geworden met elkaar. Hoor. Dat, uh, hij, uh, hij doet niet uit de hoogte. Gelukkig niet. Hij is niet veranderd volgens jullie? Nee, nee. zeker niet. Hij is gezellig gebleven. Ja, zonder meer. En dat moet je, moet je prijzen, zoiets. Vind ik. Is dat zijn geheim? Ik denk het. dat dat zijn geheim is. Dat hij, als hij, zo, uh, hij is gewoon gebleven zoals hij vroeger was... Helemaal geen, uh, geen poeha overzicht. Heerlijk. Hier komt een jongetje aan ineens. Hallo jongetje. Kun je praten? Ja. Hier loopt hier met een voetbal. Ken je deze heren? Nee. Nee zeker hè? Weet je met wie die gespeeld hebben vroeger? Hier? Hier. Met Bert van Marrewijk. Wel eens van Bert van Marrewijk gehoord? Ja. Nou. Heb je wat te vragen aan de heren? Nee. Weinig. Nou, gaan we verder met die voetbal. Wie weet waar het nog eindigt. Dag. Dag. Ja, relaxed schoolvriendjes had die Bert van werk daar in Deventer. De reportage was van Robert-Jan Boy. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Bas van Werven en Bert van Sloten. Stem, wat een stem. Amy Winehouse was dat, Valerie. Tegenegenheid van het EK-voetbal heeft Amnesty International... een permanente waarnemer in Oekraïne gestationeerd. En dat is de Brit Max Stacker, die tijdens het toernooi vinger de pols op de mensenrechten al daar houdt. Ruud Bosgraaf is bij ons uh, van Amnesty. Uh, meneer Bosgraaf, u heeft hem net gesproken. Wat, wat, wat heeft hij verteld? Wat zegt Takker erover de situatie nu? Nou ja, hij is vooral uh, heel druk met in de gaten houden wat er gebeurt. Maar nog drukker met het te woord staan van uh, de vele journalisten die daar zijn. Maar vooral ook wel uh, politici van, van allerlei landen. Gisteren is hij bijvoorbeeld met uh, de Duitsers op stap geweest... Mm -hmm. om ze uh, nou, uh, zelf te laten zien wat er aan de hand is op mensenrechtengebied. Dus hij, uh, hij heeft de handen vol. En wat is er aan de hand op mensenrechtengebied? Wat heeft hij daar gezien? Wat zijn er voor concrete zaken? Nou ja, kijk, de meeste aandacht trekt natuurlijk altijd die zaak van Julia Timoshenko, die uh, al, al, al lang gevangen zit, tot zeven jaar, is veroordeeld op een uh, ja, hele vage aanklacht, die uh, in hongerstaking was een tijdje geleden, uh, uiteindelijk naar een, een ziekenhuis is vervoerd, waar ze nu uh, ja, beter, uh, beter behandeld wordt, maar die nog altijd, uh, altijd gevangen zit. Maar dat is een beetje een topje van de ijsberg. dat trekt natuurlijk de meeste aandacht. Ja? Uh, uiteindelijk uh, is, is het vooral, uh, het, het kernpunt is eigenlijk dat de Oekraïne is dan wel eens Waar een democratie. Er zijn verkiezingen hè, regelmatig, maar het is geen rechtsstaat. De politie eh, pakt je voor van alles en nog wat op. Willekeurig slaat je in elkaar in de gevangenis, wordt je gemarteld. Als je voor een rechter verschijnt, zie je ook Timoshenko weer, dan kun je eigenlijk geen eerlijk proces uh, verwachten. Je wordt voor een, uh, een kleinigheidje tot jarenlange gevangenisstraf uh, veroordeeld. Hm. Dus zolang de Oekraïne niet stappen zet op weg naar een rechtsstaat worden, dan blijft dat, uh, dat blijft dat heel problematisch. En ja. ja, dit EK is natuurlijk een mooie manier... om het land daarop aan te spreken. Want door samen met Polen dit EK te organiseren... heeft de Oekraïne eigenlijk gezegd... van ja, wij willen. We hebben het over een Europees kampioenschap voetballen. Dus wij willen bij die Europa die horen. Toch hebben mevrouw Schippers... onze minister van Volksgezondheid en Welzijn... die zegt, het gaat goed met die, met die mensenrechten. Althans, we maken een stap vooruit. Want uh, Julia Timoshenko die mag inmiddels ook... de advocaat ontvangen in, uh, in gevangenschap. Uh, gaat het inderdaad wat beter, zoals Schippers zegt? Nee, dat is ietsje... Te te, te kort door de bocht. hoor. Kijk, de behandeling van haar is nu wat beter. Ze wordt door Duitse artsen uh, behandeld in een ziekenhuis in Kharkov, in de buurt van haar uh, gevangenis, hè, waar, ze, waar, ze, waar ze gevangen zit. Uh, ze heeft wat minder last van de rug. Dus dat is natuurlijk positief. Hè. Um, alleen, uh, een echte betekenisvolle stap zou bijvoorbeeld geweest zijn als de Oekraïne haar, voordat dat EK begon, voor, hè, voor die eerste wedstrijd gisteren, simpelweg vrijgelaten had. Dan kun je zeggen, van, dan is er een stapje vooruit, dan nog moet er veel gebeuren. Dus ja, ik denk dat dit toch vooral bedoeld is om um, um, uh, het feit dat, dat Schippers dat zegt. Om een beetje toch het gezichtsverlies te, te, te beperken. Wat Nederland toch had, ja, wat geleden heeft. Uh, ze ze wordt wel behandeld, zoals Bas zegt. Door, die, door Duitse artsen. Ze is uit die gevangenisomgeving. Is ze eventjes weg. En dat was ook wel uh, een punt van kritiek. Dat ze juist daar wellicht gemarteld zou worden. Ja, dat klopt, maar als je dan zegt dat de mensenrechten in de Oekraïne daarmee, uh, dat daarmee de betere kant op gaat, dan is dat zes stappen te ver, wat, uh, wat ons betreft. Is het, dus het al een alleen maar symboolpolitiek? Nou, symboolpolitiek. Uh, kijk, uh, mevrouw Schippers gaat vanavond naar, die, naar de wedstrijd toe, Nederland-Denemarken, oh. dat is wat ons betreft, is dat prima. Uh, ze zegt daar ook van, ja, ik ga daar samen met mijn Deense collega uh, mensenrechtenorganisaties bezoeken, dat is ook goed wat ons betreft, maar ze zegt ook, ik meid eigenlijk contact met mijn Oekraïnse collega's, bijvoorbeeld met de Oekraïnse minister van Sport. Nou, dat is nou weer jammer. Ze zou juist, als ze zo, daar is... Ik vind dat ze daar langs moet en ze Ja, moet ja, aanspreken. ja je, moet, je moet de Oekraïne juist aanspreken op het feit... dat de politie geweld gebruikt, dat daar wat aan moet gebeuren. Dat uh, twee weken geleden uh, de gay pride, de eerste gay pride in Kiev... niet door kon gaan, omdat er tegen demonstranten waren. Nou, dat gebeurt wel vaker, maar dat de Oekraïnse politie weigerde... om op te treden, want daar hadden ze niet zo zin in uh, om, om dat te doen. Kijk, dat zou zij aan de orde moeten moeten stellen. En dan is een bezoek, uh, naast ff, leuk naar die wedstrijd gaan... en dat mag ze wat ons betreft, is, uh, is zinvol. Maar ja, ze zegt nu juist, dat doe ik niet. En dat is nou weer jammer. Een andere stap, wel uh, gerespecteerd. Uh, onze, onze premier Mark Rutte en onze kroonprins Willem-Alexander... gaan niet uit protesten voor het vastzetten van uh, dissidenten... Voor, uh, zoals uh, Timoshenko. Daar moet u dan blij mee zijn. Ja, het maakt ons niet zo heel veel uit. Kijk, als het, als het gaat om het verbeteren van mensenrechten... dan is het wel of niet gaan is niet het kernpunt. Hè. Dat is een, vooral een politieke kwestie. Leuk, nou, maar het... de politiek maakt zich daar nogal druk over. In Duitsland wordt daar volop over gediscussieerd. Ja, nou, het Europese je... parlement vindt dat je eigenlijk niet zou moeten gaan. Ja, maar de Duitse eh, minister-president eh, eh, lijkt wel weer te gaan. De Britse ministers hebben gezegd... wij gaan niet tijdens de groepsfase. Dus je ziet dat er politieke verdeeldheid is. En nog wel, nog niet gaan brengt per definitie de mensenrechten wat verder... Tenzij je het gebruikt door of niet te gaan en een duidelijke boodschap te hebben. Oekraïne, u wil bij de EU horen, u wil bij, bij Europa horen. Doe iets aan die mensenrechten ja. schendingen. Of als je wel gaat die boodschap ook te, te brengen. Maar en vooral ook, ook heel belangrijk, als straks de camera's weg zijn. Hè, na 1 juli, naar die finale. Ja. Blijf er dan ook mee bezig. Hè. Er gaat bijvoorbeeld uh, in juli, uh, tien dagen na het EK... gaat er een Nederlandse handelsmissie op landbouwgebied. Waarschijnlijk met staatssecretaris Bleker naar de Oekraïne toe. Ja. kaart het dan ook aan en stop niet nadat de camera's weg zijn. Ja, je moet, die dialoog moet je op gang blijven houden, zegt u. En eigenlijk moet je dus, wat, wat ik hoor zeggen, je moet zoveel mogelijk mensen daar naartoe hebben om die dialoog op gang te brengen. Dus eigenlijk moet Willem-Alexander met Rutte in het zog naar de volgende nou ja, wedstrijd. Als je nogmaals, als je nogmaals, niet, niet gaat uh, en, en, en geef, dat geeft dat een signaal richting mm -hmm. de Oekraïnse regering, uh, hè, er is iets aan de hand, doe het beter, maar ga je wel ga daar niet alleen op de tribune naar een wedstrijd zitten kijken en praat met een paar mensenrechtenorganisaties organisaties, wat op zich prima is. Ja. Maar gebruik dan je politieke contacten om die, uh, om die boodschappen over te brengen van het moet beter. En zoals ik al zei, blijf dat ook doen ja. straks als het EK afgelopen okay, is. Dan, dan, zou dan kan je er iets veranderen. En zou je bijvoorbeeld ook uh, moeten proberen om bij Timoshenko langs te gaan? Hans van Balen is met de Europese Liberale uh, organisatie langs uh, daar recentelijk langs geweest. Zou je dat nu ook gewoon moeten dat proberen? Dat zou je kunnen proberen om dat te doen. Je zou ook als, je, als, dat als je dat een stap... Uh, nou ja, dat is een kwestie van onderhandelen met de Oekraïnse autoriteiten. Ze zullen daar denk ik niet heel blij mee zijn. Als je dat niet doet, kun je een in ieder geval, want dat heb ik ook nog niet gehoord van de Nederlandse regering zeggen: van uh, luister, Oekraïense regering. Uh, Timoshenko moet vrijkomen, want zij is uh, voor, voor een flauw kul dingetje veroordeeld in een, in een on oneerlijk proces. Uh, dat zou je op zijn minst kunnen doen. Maar je kunt proberen langs te gaan, waarom niet? Ja, nou ja, goed. O Oekraïne zelf zal zeggen: ja, maar dat is wel een democratische uh, rechtsstaat zijn wij. We hebben een eerlijk proces vanuit hun ogen bezien ja. hebben we gevoerd en zij is uh, schuldig bevonden. Vroeg, ja, ja, dan, ja, dan kan mevrouw Schippers uh, of, of me, uh, premier Rutte kijken naar onze rapport waarin geconcludeerd wordt dat de Oekraïne geen rechtsstaat is... dat er geen onafhankelijke rechtspraak is. Als u de beelden zou bekijken op, uh, op internet van het proces van Timoshenko... dan zou u zien uh, waarom dat zo is. Hè? Een hele onervaren jonge rechter... die eigenlijk niet weet wat de aanklacht precies is. Dus er is geen onafhankelijke rechtspraak in de Oekraïne. Dus dat proces tegen haar en ook tegen vele anderen, trouwens... dat stelt niets voor. Eh, meneer Moschaf, vier jaar geleden ging eh, 2008 Beijing... Olympische Spelen. Jan-Peter Balken en onze premier daartoe daar naartoe... Hoe was uw standpunt toen als Amnesty over dat bezoek? precies hetzelfde. Uh, eigenlijk, Amnesty roept nooit op tot een boycott. Uh, toen, uh, we, we hebben gezegd van, ja, balkenende, als je thuis blijft, vinden wij dat goed. Als dat leidt tot kritiek op China, in dat geval wat mensenrechten betreft. Als je gaat, stel dan die mensenrechten ook aan de orde. Hè. Doe dat bij je ambtgenoot, dat is ook wel gebeurd achter de schermen. Doe dat ook klein beetje, maar kan ik me herinneren. Te weinig, ja, dat is natuurlijk vaak het probleem. Uh, nou heeft, denk ik, uh, Nederland en de EU wat meer invloed op de Oekraïne. Hè, land dat tenslotte richting Europa wil, en op China. Dus daar speelt... speelt Machtsverhouding ook wel een rol. Ja. Maar Nederland had dat toen in Peking wel wat, uh, wat steviger kunnen doen. Maar gaat de Oekraïne hier luisteren naar een Nederlandse politicus... die zich druk maakt? of meerder? Niet alleen naar een Nederlandse politicus, maar er gaan ook anderen. Hè. Ik vertelde al dat mijn collega Max Tukker ook uh, met de Duitsers op pad is. Ja. Uh, de Deense collega van mevrouw Schippers is er ook. Onderschat de EU ook niet. De EU uh, spreekt met de Oekraïne over een soort samenwerkingsverdrag. Nou, dat dat, dat gaat heeft veel meer invloed. Dat Misschien heeft De handelsmissie ja, van Bleken meer invloed. Nou ja, zeker. Hè. Dus het gaat niet alleen om om een één Nederlandse minister met alle respect voor mevrouw Schippers maar ook straks misschien premier Rutte maar ook de Duitsers, de Engelsen, de EU. En als die dat doen de komende tijd... dat blijven roepen richting de Oekraïners... en we blijven het ook nog doen als het EK afgelopen is... Ja. dan is er misschien Sa verbetering mogelijk. Samenvattend, je moet in gesprek blijven. Je moet blijven handelen eigenlijk. Maar je moet elke keer op het moment dat je iemand uit Oekraïne... met enige betekenis tegenkomt, zeggen... hoe zit het ook alweer? Ja, en, en soms ook uh, niet algemeen blijven, maar concreet worden. Bijvoorbeeld vragen om de vrijlating van Timoshenko of andere gevangenen. Amnesty heeft daar een mooie lijst voor, voor, uh, voor de minister. Dus Meenemen. Ruud Boschaf van Emelie's International. Hartelijk dank. Het is bijna één uur, zometeen na één uur in de Radio 1-sportzomer... nemen Govert van Brakel en Jeroen Stomporst, het stokje van ons over. En die hebben live muziek, want hier in de studio staan al allerlei spullen van Van Velsen. Ja, en die kunt u niet alleen horen, u kunt ze ook zien via de webcam... als u naar radio1.nl gaat. Maar nu eerst de ster. Mooi dag. De Radio 1, sportzomer en het EK voetbal. Vanavond in groep B om 6 uur. De eerste wedstrijd van Oranje tegen Denemarken. En om kwart voor 9 Duitsland-Portugal. Morgen om 6 uur in groep C. Spanje-Italië. Gevolgd door Ierland-Kroatië om kwart voor 9. Luister de Radio 1, sportzomer. En mist niks van het EK. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.